De demonstranten zien Nalic als oorlogsheld en willen niet dat hij wordt overgedragen aan het Joegoslavië-tribunaal. 3000 politiemensen waren ingezet om de orde te bewaren. Morgen doet de rechter uitspraak over de vraag of Nalic mag worden overgebracht naar het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag.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 moesten wij eigenlijk haartroosten. Ja. Maar goed, we hadden elkaar en uh, dat gaf toch ons veel plezier. En uh, ja, ik kan niet anders zeggen dat ik het heel goed gehad heb. Ja, dus ja. het was best een fijn gezin met zoveel kinderen ook. Ja. Dus het is ja. wel gezellig lijkt me. Heet, altijd, he? wat te doen, he? Heel leuk, ja. ja. En hoe is Katwijk om daar op te groeien, aan de zee? Uh, ja, wij woonden tussen zee en uh, ja, dat was ook heerlijk altijd. We gingen naar strand oh. en uh, moeder had toen, nou, toen daar geen last van ons. We zaten we naar de strand. En uh,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 That is for It is our God, and all will see how great, how great is our God.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 en daar is dan ook een groep interkerkelijk, dus mensen van alle kerken, die daar dan evangeliseren. Hè? Ja, maar het is ook ook een open huis, hè? ook in Schaalrijk. Ja, die doet ja. ongelooflijk veel. Ja, dat is ook Ja, markt. voedselbank, kleding en gewoon en, allerlei soorten mensen uit allerlei landen. Ja, dat is ook een hele dat... leuke gemeente, ja. ja.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 Ja, dat kan iets van Gods leiding zijn hier Zeker liga, weten, ja. Ja. ja. Dus je hebt veel geleerd in die twee jaar. Je hebt heel ook veel geschreven. Heel veel. Ook die discipleschapsschool hebben we gedaan nog twee ja. jaar. Dat was ook, oh, ook, ook echt ja. die, en Jezus volgen. Dat, dat uh, was ook heel fijn om te doen. En, en dat heb ik dan ook in de praktijk gebracht. Ja. ja.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 Ja. Hè? En ja, kon het terug naar hem kijken. En, uh, uh, yeah. ja, dus dan, dan lees je eigenlijk in de Bijbel van wat deed Jezus uh, op een bepaald Pannen. moment. Hoe ging hij om met mensen? Ja. Of wat zei, zei hij tegen de mensen? Hoe reageerde hij op die ja. ja. gedragsverandering? Ja. Kon je dat bij jezelf ook waarnemen? van hey, dat, nou, die lief, dus mij die dit Ja, die liefde, dat verandert. Ja, die liefde eigenlijk voor de mensen.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 Ja, en dan kan je, kan je en de wijnen kijken. Ja, heerlijke wijn uh, daar allemaal. Hè? heerlijke koosje wijn. De, de avondmaals van mij. Dat heet Kiddoes. Kiddoes, ja. ja een, wijn. Hele lekkere wijn voor het avondmaal. extra mm. zoet. Ja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 Als consulente ook naar Israël kan, kan sparen daarvoor? Ja, je? ja dat, je, je krijgt kilometers, hè? Oh, zoveel ja. kilometers. Uh, maar daar moet je wel heel hard voor werken. <laughs> Op het ogenblik uh, doet het dus niet zoveel meer. En ik spaar nog wel, want ik wil beslist nog een keer. Ja, dat dan is Israël, voor, toch? ja, Drie keer, vier keer geweest, maar ik wil nog één keer naar Israël. Ja. Maar dat kan Alsof, ik, ik, ik, ik wil een beetje stoppen eigenlijk. Ja. Ik zou het heel fijn vinden als er weer eens iemand die zegt: van dit wil ik wel gaan doen. Nou, misschien is er iemand die via de radio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 Yeah.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 veel zingen, muziek, eten met elkaar. Dus ja, het is heel gezellig. Ja, ja, heel gezellig. Ik hoorde ook vrouwen die Zo gaan yes. kijken, ook naar Amerika of naar een ander land. Klopt. Of vermoedigen naar Polen bijvoorbeeld met een ja. groepje. Ja, zijn we een stel nu binnen Israël. Ja, ja. Dat ja, Zo. zou ik best mee willen. Ja, dat is <laughs> bijzonder. Hè, dat ze, ja. ze reizen dus ook naar bepaalde soorten.